Moet. Nou ja, we zullen wel horen wat daarvan komt. Daar was overigens uh, in de commissie uh, nog natuurlijk een gedeelte geheim over. Ja, uiteraard. Ja, dat is nu ook weer het geval. Hè. Als, uh, als die geheime stukken ter sprake komen, dan wordt dit uh, achter gesloten deuren behandeld. Ja, het zou te gek voor woorden zijn. De, de, de, de, de, Raadsleider, als je dit luistert, doe dat lekker niet, want dan gaan we lekker door. Zo is dat. <laughs> en, uh, Joop, daarna krijgen we het beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland. Ja. Uh, is een hoop over te doen geweest financieel de ja, afgelopen met, tijd. Met name ook in de commissie Don. Want uh, uh, er zijn toch een x aantal uh, fracties die willen meer informatie hebben daarover. Uh, uh, vorig jaar, het vorige boekjaar moet ik eigenlijk zeggen. Heeft de VRK, oftewel de Veiligheidsregio Kennerland. Een uh, 4,2 miljoen verlies gedraaid. Ja hebben we moeten aanpassen met alle, nog een beetje? alle gemeentes. Ja, uh, als, ik, als ik dat uh, vlies draai, dan uh, gaat mijn kop eraf van. Ja. Misschien even voor de luisteraars goed. Dat zijn, uh, te weten, Dat zijn de gecombineerde ambulance en brandweerdiensten Brandweer. van Haarlem, Bloemendaal, ja. Heemstede, Zandvoort en Halve Haarlem, Haarlem ja. Hoofddorp ja. zit er ook bij. Dat doen we allemaal samen, maar we moeten ook samen opdraaien voor de kosten. Ja. Uh, Haarlem uh, die, ja, die, moet, die krijgt het meeste op zijn bordje liggen, Het is natuurlijk de grootste stad. Ja. Maar ook Zandvoort moet daar behoorlijk aan mee betalen. En uh, ja, ik, ik vind het terecht dat er bepaalde fracties zijn, waaronder uh, um, D66, uh, om uh, daar uh, meer informatie over te krijgen. ja. ja. Nou, dan gaan we door, dan racen we door naar het circuit. Ja, oh man. <laughs> daar gaan we nog wel even over praten, hoor, denk ik. Dat duurt nog wel even, denk ik ja. hoor. Ja. We gaan praten over de erfpachtverlenging ja. en ja. daar zitten wat haken en ogen aan. De grond schijnt minder waard geworden te zijn. Zegt een Ja, Daar da da kan da da da ik niet bij, maar nee. dat gaan, hopen we dan te gaan begrijpen. Ja, nou ja, um, van het van Veld heeft het ook in de commissie gezegd van, ik begrijp niet dat tien jaar geleden de grond dit waard was en nu een stuk minder. Dat kan niet. Nee. Heeft ze gelijk, denk ik. Nou ja, dat zal we wel gaan. Ja, maar het kost dus de gemeente de komende tien jaar per jaar 54.000 euro ruim aan inkomsten. Ja. Dat is ja. toch wel wat. Ja. Dan ja. moet je gewoon je, je, je begroting op aanpassen. Ja. Ja. Dus ik, ik denk, en uh, ik, ik heb dus mailtjes gezien, dat uh, het college terug wordt gestuurd naar de onderhandelingstafel. En dat uh, daar weer harde eisen moeten worden gesteld. O, we gaan gewoon, beginnen. Heer uh, ja, en oh, oh, luisteraars thuis, hartelijk welkom op deze openbare raadsvergadering... in de gemeente Zandvoort nog steeds. En ik zeg dat in het bijzonder omdat ik de laatste dagen heb genoten... van prachtig najaarsweer en ik hoop u ook. En dat geeft mij een goed gevoel voor deze vergadering. Die opening breid ik gelijk uit met de mededeling dat mijn gevoel... Helaas wat uitgaat naar meneer Simons, die ziek is en zich heeft afgemeld. En meneer De Vries, die vanwege werkverplichtingen in het buitenland is en ook heeft afgemeld. Dus we zijn in totaal met 15 raadsleden. Maar dat gaat u lukken. Dan ga ik naar agenda punt 2 en dat is de loting. Maar nou hoop ik niet dat ik één van beide nu noem. Nummer 5, mevrouw de vervangend griffier. Meneer Van der Drift. Als er tot een hoofdelijke stemming komt, beginnen wij bij u. Vindt u dat goed? Niets moet, maar ik waardeer het altijd wel dat u zo vriendelijk instemmend ja zegt. Dank u wel. Wij gaan naar agenda punt 3, de lijst van ingekomen stukken en mededelingen. Allereerst de lijst van ingekomen stukken. Zijn er vragen of opmerkingen voor wat betreft de wijze van afdoening? Meneer Bawits. Ja, ik val maar me even met de deur in huis. Um, er staat een, een stuk van... Ik pak het er even bij hoor, mijn excuses. Um, stuk 2010-5842. Uh, gaat over het werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland. Um, daarbij wordt het college verzocht een raadsbesluit voor te bereiden. Um, nu heb ik gehoord dat er een uh, strategische verkenning... Uh, is gemaakt door Ernst Young. Dat uh, heb ik vernomen. Uh, en ik vraag me af of het misschien handig is om die strategische verkenning van Ernst Young misschien eens e eerst in een commissie te bespreken. Voordat we uh, aan de gang gaan met zo'n raadsbesluit. Dank u, voorzitter. Uh, dank u wel, meneer Buijwits. Uh, dus eigenlijk zegt u. Wilt u in de voorbereiding, als er een onderzoek is gedaan op strategische verkenning van Ernst de Jong, want ik heb er geen flauw idee van, uh, als het wenselijk is, in een voorcommissiegesprek meenemen, college? Dat is uw vraag. Ja, er schijnt inderdaad zo'n rapport rond, uh, al rond te gaan in de regio. Nee, maar heb ik de vraag goed geformuleerd? Dat is mijn enige vraag. En uh, Ja. Dank Even u wel. Ja. Ja. Uh, Portfeuillehouder, kunt u er iets over zeggen? Meneer Toner, heel kort graag ook. Dan zeker, voorzitter. De heer Mavis heeft gelijk dat er een uh, rapport is. We hebben een. Maar het rapport is al wat langer. En we hebben drie weken geleden een sessie hier in Zandvoort gehad met alle deelnemende gemeenten, en de beleidsambtenaren. En het gaat over uh, hoe gaan we straks die nieuwe structuur die we willen van, uh, van Paswerk, hoe gaan we dat vormgeven? En de bedoeling is dat wij met uh, voorstellen in die richting komen uh, ergens uh, halverwege het volgende jaar. En. Dus u kunt, ja, ik kan dat rapport wel toesturen, maar u heeft er nog niet zo gek veel aan, want het is echt gewoon nog maar een verkenning en er liggen nog geen duidelijke lijnen onder. Dus ik wil er wel met u over communiceren, maar ik kan, ik kan u niet zo gek veel vertellen. En dan lijkt het me handiger om daar eerst kwartaal 2011 even voor af te wachten en dat we dan terugkomen, want dan hebben we alweer meer uh, in het vizier. Is de, mag ik daar nog even op ingaan? Heel Voorzitter. kort, meneer Baarwitz. Is dat ook de, de manier waarop in andere gemeentes uh, ermee om wordt gegaan? Of wordt daar al wel uh, dat in een commissie besproken? Dat uh, die strategische vrienden. Niet dat ik weet, maar ik zal het navragen. Anderen nog? Ten aanzien van de wijze van afdoening, dat is niet het geval, dan is de lijst vastgesteld. Inclusief het kleine debatje. En er zijn geen mededelingen volgens mij. Dat betekent dat ik naar agenda punt 4 ga. En dat is de vaststelling van de agenda. Zijn er uw, uwzijds voorstellen tot wijziging? Ja voorzitter. Meneer Demmers. Um, wij wilden graag uh, punt 6b alsnog even op de agenda hebben. 6b gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio's. Dan maak ik daar agenda punt 12 van. Nou, een beetje, het is niet heel erg uitgebreid. Dus om nou 12 te maken, dat vind ik een beetje te. teug. Agenda punt 6. Nee, dat kan niet. En ik maak er 12 van. En het is verder niet ter discussie. Het wordt agenda punt 12. U vraagt om het eraf te halen en ik draai. Ja? Anderen nog voorstellen tot wijziging? Anderen nog? Ik ga u wel tegemoetkomen, meneer Demmers, want ik ga namelijk voorstellen om agenda punt 11 naar de hamerstukken te halen. En dat is het vergaderrode 2011. Dank u wel, voorzitter. Is dat akkoord? Ja? Dan wordt het vergaderooster 6b en 6 b Hamerstukken wordt 11. Heeft u nog het overzicht? Goed. De luisteraars thuis meneer Bluis, want u weet dat ik het daarvoor doe. En uiteraard de toehoorders op de publieke tribune. Dan is de agenda vastgesteld met deze twee wijzigingen. En ga ik door naar het vaststellen van de notulen van 7 september 2010. Daar zijn voor zover mij bekend geen suggesties binnengekomen. Ik kijk nog even rond voor de volledigheid, dat is niet het geval. Dan zijn ze al dus vastgesteld. Dat brengt mij dan op agenda punt 6, dat is het agenda punt hamerstukken, de verordening naamgeving en nummering 2010 en het vergaderooster 2011. En die zijn al dus vastgesteld. En dat brengt mij dan vervolgens op agenda punt 7. Dus ik heb even de tijd nodig. En dat agendapunt is de ontwikkelingsstrategie boulevard. En in de aanloop van deze vergadering zijn er een paar onduidelijkheden ontstaan. En op één punt geef ik even de portefeuillehouder het woord, want daar gaat u waarschijnlijk vragen over stellen, om daar een suggestie over te doen. Meneer Tatus. Ja, voorzitter, dank u. Het uh, is een hele ja, toch wel vervelende omstandigheid wat ik u uh, moet vertellen en excuus voor moet aanbieden. ...en aanleiding van het ontbreken van de onderlinge samenhang... ...wat de heer Bluis met name noemde... ...zijn alle stukken nog eens een keertje gescreend door de deskundigen. En daarbij bij die screening, dus na de behandeling in de commissievergadering... ...zijn een paar fouten opgetreden... ...die met name vanmiddag nogal tot wat commotie hebben geleid... ...ook omdat wij dat niet eerder wisten en dat wij dat niet gezien hebben... En dan met name zijn dat een aantal panden die niet op de lijst van die niet op de lijst van te verwerven panden thuis horen. En dat zijn een zestal panden, waaronder nu twee briefschrijvers ook gewacht hebben gemaakt. Dit is heel vervelend. Het is heel vervelend voor de eigenaren. En wij bieden die dan ook excuus aan dat voor deze commotie. En we zullen. ...direct uh, na deze vergadering, dat betekent uh, de rest van deze week... ...contact opnemen met de eigenaren om ze te verwittigen dat dit een fout geweest is... ...en dat uh, ten onrechte uh, wij gezorgd hebben voor deze commotie. Uh, een ander punt, dat is dat er één pand uh, niet op de lijst staat die daar wel had moeten staan. En dat is net zo vervelend en dat is... Uh, ja, gisteren wist ik dat ook nog niet en het is me eigenlijk vanavond pas duidelijk geworden en verteld. En dat is het Dolfirama, dat uh, hoort op, het, op de lijst thuis. Dus uh, wij zullen dus voor zorg dragen dat de panden die er niet op horen, dat die van de lijst verwijderd worden. En uh, wat er wel op hoort, en daar zullen we ook contact opnemen met uh, de eigenaar van het uh, Dolfirama om dit verder met hem te bespreken. Uh, dit is de mededeling, nogmaals heel vervelend, maar uh, het is niet anders. Dank u. Meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Taters. Voorzitter, de voorzitter. voorzitter. voorzitter. Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ik vraag me af of we dan wel een besluit moeten nemen. Is het niet beter dat u het even terugneemt en uh, straks met een duidelijk stuk gaat komen? Want uh, ja, ik vind het uh, verschrikkelijk onduidelijk. Ik kan hier geen besluit in nemen. Dank u wel. Meer Mededeling vooraf. Nu het gaat over de ontwikkelstrategie van de Middenboulevard uh, en daar misschien mogelijke wijze verder in de vergadering over gestemd moet worden, is het dan gepast dat uh, raadslid Bouwberg Wilson daarin meestemt, gezien zijn nevenfuncties. Mijn vraag aan de raad. Voor de rest is er een motie ingediend door GBZ. Ik had graag gehad dat u die genoemd zou hebben bij het aanvang van het agendapunt. Op de laatste vraag kan ik u gelijk antwoord geven. Ik doe dat niet, want het is aan u om te bepalen of u de motie indient staande de vergadering. En met alle respect voor u, meneer Demmers, heeft u dat volgens mij nog niet gedaan, tenzij ik het niet goed heb gehoord. Maar ik beschouw de opmerking... ...staande de vergadering dien ik bij deze de motie in. En ik beschouw na opmerking de als zijn er ingediende motie hierbij. Uh, meneer Baber-Wilson, u had ook uw vinger opgestoken. Ja, voorzitter. Ik denk dat ik ook de aanleiding heb om te reageren op hetgeen wat de heer Demmers over mijn nevenfuncties had op te merken. Maar voordat ik dat doe, zou ik de heer Tatus willen vragen om uh, eventueel te specificeren welke zes panden wel op die lijst van 31 augustus staan die daar niet op thuis te horen, want ik heb namelijk alleen maar... vier panden aangetroffen in de stukken... die daar niet op zouden thuis horen. Uh, misschien mag ik dan intussen even doorgaan... met de opmerking van de heer Demmers... ten aanzien van nevenfuncties, Zeker, meneer, voorzitter. De heer Demmers moet eigenlijk beter weten, voorzitter... want in de aanloop van deze verkiezingen is er op de website van GBZ ook al over dit aspect uh, gerept op een wijze... die geen recht doet aan de feitelijke situatie. Het is namelijk zo dat in de toelichting op de gemeentewet... Uh, waar de heer Demmers expliciet door mij over is geïnformeerd... is aangegeven dat één lid... Dat een, uh, dat een persoonlijke betrokkenheid heeft bij een bestemmingsplan... maar geen... Maar dat bestemmingsplan niet samenvalt met die persoonlijke betrokkenheid zich niet van stemming hoeft te onthouden. Dat weet de heer Demmers. Ook al in eerdere vergaderingen heeft hij gesproken over raadsleden die meerdere petten op hebben. Ik vind, voorzitter, dat hier nu een einde aan moet komen en dat hier normen worden overschreden. Dank u. Dank u wel, meneer Bauberg-Wilson. Meneer de voorzitter, het is aan meneer, meneer Demmers. Ik heb u niet het woord gegeven nog. Ik ben aan het inventariseren, want ik heb namelijk ...een aantal zaken nu op mijn bordje liggen... ...voordat we naar de inhoud gaan het lijkt me handig om enige orde aan te brengen. Wenst iemand op procesniveau nog een opmerking te doen? Meneer Bluis. Ja, nee, uh, nu uh, dat van die panden bekend is geworden... ...hoe dat, uh, dat ze er één op moet en, en zes eraf... ...ik ga er vanuit dat het de zes zijn op de kop van het uh, van Venemaplein... Uh, ...Bouwerspallas, uh, de hele voorkant... Maar het heeft consequenties voor de GREX. En ik wilde toch al in beslotenheid over de GREX praten. Dus bij deze het verzoek om dat te doen. En dan misschien dat dan de ambtelijke organisatie zich vast kan voorbereiden op het feit wat de veranderingen voor de GREX betekenen. Naar aanleiding van hetgeen de wethouder net gezegd heeft. Anderen nog? Het meest verstrekkende voorstel doet meneer Paap en die zegt eigenlijk, is het nu wel verstandig om hier een besluit over te nemen? Wilt u een schorsing meneer Paap? U doet het meest verstrekkende voorstel en u zegt, is het nu wel verstandig om hier een besluit op dit moment over te nemen dan wel het debat aan te gaan? En uh, het is niet aan mij om daar een besluit over te nemen, dus ik ga... Daar even een rondje over maken. En vervolgens daarover ook de portefeuillehouder het woord te geven. Of wilt u dat ik eerst de portefeuillehouder daar het woord over geef? Dank u. Nou, dan kunt u dat meenemen in de afwegingen. Dat is misschien handig. Meneer Tatus, wat vindt u? Dank u, voorzitter. Uh, natuurlijk is het voor de betrokkenen de eigenaar van de panden die de heer Bluis ook noemde. ...en uh, het Dolphirama uh, van heel groot belang. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Maar uh, in het licht gezien van de totale ontwikkeling van de hele middenboulevard... ...zijn dit natuurlijk uh, vrij, vrij kleine dingetjes. En het is absoluut, denk ik, uh, en ook in het belang van bijvoorbeeld uh, de, de, de, de eigenaar van uh, het Dolphirama dat we snel tot ontwikkeling kunnen komen. Dus het is absoluut ook voor u, eh, ja denk ik, u wilt heel snel, eh, of heel snel, u wilt gewoon dat de middenboulevard ontwikkeld wordt. Hoe langer we daarmee wachten, hoe langer u wacht met eh, de, de, de, de, de, de, zeg maar, de hamerslag om nu door te kunnen gaan, des te moeilijker wordt het proces, denk ik. Wij zijn, morgen krijgt u de presentatie van het beeldkwaliteitsteam. We zijn in vergaande onderhandelingen met de provincie en met anderen uh, om uh, een, uh, een, uh, ja, de hele organisatie op te tuigen. Uh, het kan, ja, ik denk dat het zeer onverstandig zou zijn om uh, de boel uh, op de lange baan te schuiven, want dat zou de consequentie zijn. Er moeten nog een behoorlijk aantal dingen uitgezocht worden. Ik zeg niet dat het uh, helemaal een, een volkomen voorstel, uh, stel, uh, voorstel is, uh, maar ik denk dat het uh, voldoende uh, is om een goed besluit over te kunnen nemen. Dank u. Dank u wel meneer Taters. Uh, meneer Demmers, u wilde over dat onderwerp iets zeggen. Ja, uh, om even op het vorige punt terug te komen. Uh, het is iedere raadslid vrij om het integriteitsbeginsel te interpreteren. Nee, meneer, dus, meneer Demmers, ik heb ja, het sek over dus bij het deze -voorstel. Sluiten we, sluit, Ja, dus bij deze sluiten we deze discussie dan even af. Het volgende punt, uh, het punt uh, te behandelen. Uh, ik raad aan om de raad en het college om inderdaad wel tot een, uh, tot een debat over te gaan vanavond omdat zowel de tribune als de raadsleden tot een ander of beter inzicht kunnen komen. Dat hoeft niet per definitie te leiden tot een besluitvorming. Maar wel tot meer inzicht. Dank u wel. Meneer Bavits. Ja, uh, met betrekking tot meneer Paap om het maar uh, op een, een korte baan te schuiven. Want zo'n lange baan zal het niet worden. Uh, zeg ik ja, daar gaat GroenLinks helemaal in mee. Uh, in de vorige commissievergadering hadden wij al gezegd. Wat voorstel gedaan om dit nou... Gewoon even één vergadering, één raadsvergadering op, uh, op te schuiven. En dat betekent dat je zoiets verplaatst naar de raadsvergadering van november. Nou, ik kan me als GroenLinks zo moeilijk voorstellen dat die ene maand. Uh, zoveel verschil had uitgemaakt. En bovendien had ik, uh, hadden we dan met het verschuiven van, uh, van, van de, dit beslismoment... hadden we ondertussen even kunnen praten met mensen met belanghebbenden in dat gebied. En hadden we er eigenlijk in een gesprek achter kunnen komen... dat er bepaalde zaken misschien niet helemaal goed stonden vermeld. Hadden we erachter kunnen komen dat zaken als het garantieplan intrekken... dat het toch misschien gevoeliger nee, ligt. Het, het is niet dan... de bedoeling om nu al... Ja, maar het gaat even om het punt waarom ik het ondersteun. Volgens mij zegt u nee, gemotiveerd, beperkt in de tijd, laten we ons die rust gunnen. Mm, nou, ik weet het niet. Ja. Ik wil wel graag even mijn zin afmaken. Als u hem afmaakt in één zin, vind ik het prima. Nou, misschien anderhalf, maar ik maak hem even af. Dus op dat, op dat punt zeg ik, van geef jezelf als raad nou even de tijd. Ik geloof echt niet dat we met een korte verschuiving zoveel inbreuk doen op een proces dat al decennia loopt, dames en heren. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk verder even rond OPZ. Meneer baber Wilson. Voorzitter, wij uh, waren toch al van plan uh, verderop in de vergadering een uh, abonnement uh, aan u voor te leggen uh -huh. van eigenlijk gelijke strekking. En uh, ik moet u zeggen dat ik begrijp heel goed dat de wethouder aangeeft dat hij graag de voortgang wil uh, boeken met het hele proces. Dat begrijp ik. Uh, we moeten ons ook tegelijkertijd realiseren dat uh, willen we echt iets kunnen gaan doen. Dan zal er sprake moeten zijn van een onherroepelijk bestemmingsplan. In de commissievergadering heb ik al aangegeven op basis van informatie dat de Raad van State die daarin uitspraak moet doen... in verband met uh, beroepsprocedures die er gaande zijn... dat dat niet eerder dan uh, na medio 2011 pardon, kan uh, worden verwacht. Um, ik denk eerlijk gezegd uh, dat er nog steeds onduidelijkheden... en tegenstrijdigheden in de, de stukken voorkomen. Daar geef ik het uh, CDA Volkomen ook gelijk in. Ze hebben daar een brief over geschreven die wij in de map hebben zitten. En ik denk dat het heel wel mogelijk moet zijn om in die zaken die nu nog... Uh, ...onduidelijk zijn en uh, waar duidelijkheid over moet komen om daar in een bestek van, een, van, van enkele weken in, in te voorzien. Ik moet u zeggen, ik ben bijzonder erkentelijk voor het feit dat uh, uh, er nog vanmiddag uh, overleg is geweest met de wethouder... ...om laatste vraagpunten naar aanleiding van de beantwoording van onze vraag in de commissie van 21 september... Uh, om daarop in te gaan. Maar ik moet ook zeggen dat er uh, niettemin toch nog vraagpunten zijn blijven bestaan. Dus ik ondersteun hetgeen wat de heer Paap heeft opgemerkt. Dat is mij duidelijk. CDA? Nou, ik wil graag het debat aan. En, maar dus, we hebben nog wel een paar hobbeltjes te nemen. En ik wil het proces niet vertragen. Dus uh, debat aan gaan. Wij willen Prima, zeker in beslotenheid. En uh, dan hopen we dat we eruit komen. Partij van de Arbeid, meneer Stammers. Ik vind dat wij dit stuk moeten bespreken vanavond, uh, voorzitter. Dank u wel. VVD heb ik nog niet gehoord. Meneer Kramer. Ja, Voorzitter, dank u wel. Wij gaan graag het debat aan en we hebben het hier vanavond over de strategie. Dank u wel. Als ik goed heb geteld is een meerderheid van uw raad voor het debat. En uh, dan wordt vervolgens wel gekeken of er abonnementen of zo worden ingediend. We gaan dus het debat aan. Meneer Demmers heeft in de tussentijd al aangegeven dat hij zegt inderdaad... Die discussie stop ik. En dan gaat het over de nevenfuncties van meneer baalberg wilson Dus dat punt is ook van tafel. En nog één vraagje. Want ik, wij, wij de, over de textuele aanpassingen hadden wij opmerkingen. Begrijpt dat die nu verwerkt zijn of niet? Of worden die achteraf verwerkt? Ik stel voor dat u die vraag meeneemt in het debat. Okay. Want ik, ik heb het antwoord gewoon niet. Um, als ik het goed heb gehoord, heeft meneer, Buys, meneer Bluis ook gezegd... ...ik wil het hebben over de grondexploitatie, ook wel grex genoemd. Uh, en als u daar een, op inhoud een debat over wil... ...dan zullen we of de discussie uit elkaar moeten trekken, dan wel. Als u dat wilt, dan uh, knip ik de inhoudelijke behandeling. In die zin dat eigenlijk alles op dan onderdeel 5 na in het openbaar debat, vind ik, moet... ...met het accent op moeten, en dat zeg ik niet vaak. Uh, en dan kunnen we twee dingen doen. Het zij, we verdagen onderdeel 5 naar het eind van de vergadering. Het zij, we gelassen een stuk geslotenheid in. En dat betekent dat ik dan de publieke turbine vraag om even naar, naar, wat mij betreft, maar de kantine te gaan. Want ik vind het bijna onbeleefd om dat te doen. Maar dan kunt u daar in ieder geval onder genot van een kopje koffie of drankje even wachten tot het gesloten gedeelte weer... Uh, ...gevorderd is. Wat wilt u, Raad? Meneer Bluis. Nou, kijk, de, de, wat er in de grek staat... ...moet naadloos aansluiten op de strategie. En da daar willen wij voor gaan. En dat vraagt dus om inhoudelijk debat... ...over de, de grondexploitatie naar onze mening. Dat hoeft helemaal niet lang te duren. Vervolgens weten we wat daar wordt afgesproken... ...en vervolgens kunnen we, hopen we... ...integraal besluiten over het voorstel. Dus het moet, wat ons betreft erin gepast worden... U wilt dus besluit, aansluitend vorming, ja. aan het debat over de punten ja. 1, 2, 3, 4, 6, 7 en vervolgens in beslotenheid de greks en vervolgens in openheid. Dat is wat u wilt. U wilt niet dat ik knip. Ja? Anderen, wat wilt u? VVD? GBZ? VVD? Ja, akkoord, voorzitter. Ja? Iedereen akkoord op deze wijze? Goed, gaan we het zo doen. Ja, ja. ja, kijk, het is natuurlijk wel belangrijk, die grondexploitatie... ...maar is het nou leidend voor een ontwikkelingsstrategie... ...dat in de ontwikkelingsstrategie zelf wordt voorgesteld dat de grondexploitatie leidend is... ...voor de, mede de kwaliteit, het volume en de volgtijdelijkheid van het verbouwen per deelgebied... ...vind ik dat eigenlijk niet zo interessant... Het gaat er eigenlijk meer om, om u, als dat u met de strategie mee eens bent. En de, de grex die daarbij moet horen, dat is denk ik van, een, uh, van later zorg. U moet eerst weten wat u wil en dan moet u kijken of u dat betalen kan. En verder is de gebiedsgewijze benadering of een strakke locatiegebonden benadering... is heel erg belangrijk voor die grondexploitatie. Dus ik denk niet dat we daar hele uh, belangrijke dingen uit kunnen halen om nu uh, voor, voor dit voorstel of tegen dit voorstel te zijn. Dat, dat wou ik meegeven. Maar het besluit als men, is al als, gevallen. Als, als men dat wil, prima. Meneer Demmers, het besluit is al gevallen... om dat uh, in beslotenheid te gaan bespreken. Uh, ik krijg nog als suggestie mee... Uh, en ik weet zelf ook niet wat de voorkeur heeft. Je kunt overwegen om eerst de Greks in beslotenheid te behandelen... en aansluitend de andere punten. Maar het kan ook omgekeerd... U zit beter in de inhoud dan ik. Nou, ik denk dat ik eerst in de openbaarheid wat de zaken wil weten... ...voor de, iets inhoudelijks over de, de GREX te zetten. En omdat naar nou, meneer Dermers nog even de, in het stuk staat... ...dat de GREX integraal onderdeel uitmaakt van de twee andere notities. Goed. Dus als we zorgvuldig willen besluiten... ...moeten we dat ook misschien daarop misschien iets op aanpassen... ...en misschien ook niet, dat horen we. Dat betekent dat u in eerste termijn de gelegenheid krijgt... ...om het debat aan te gaan en daarin ook gelijk vragen voor de portefeuillehouder mee te nemen. Wie wil in eerste termijn? Ik inventariseer eerst. Meneer Bluis. Meneer Demmers. Meneer Bouwberg-Wilson. Niemand anders in eerste termijn? Meneer Bluis. Ja, dank u wel meneer voorzitter. Het CDA heeft bij de commissiebehandeling is ingegaan op een aantal aspecten. De samenhang tussen de drie onderdelen. Goede afspraken met de partners over het ontwikkelen per deelgebied. Dat wijzende strategie meer als een inventarisatie zien. En dat de projectorganisatie de verantwoording van de partijen moet zijn. En er is ook nog een vraag gesteld over of de notitie nog aansluit bij de gekozen strategie die nu voor ligt. Nou, daar op een aantal zijn antwoord gekomen. En we hebben het nog over de onderbouwing van de 110.000 euro. Ik ga eerst even op over de samenhang. Uh, wij hebben nog naar, ook naar het college laten gaan... Uh, een, een uh, stuk redactie over uh, de aanpassingen... die eventueel nog nodig zijn om het stuk op elkaar af te stemmen. Dat gaat over deelgebied 5 van Venemaplein pleinzeezijde zeezijde En dat gaat over uh, bladzijde 9... Van, uh, ...van de nota herontwikkeling en verwerving... ...en bladzijde 16... ...van de nota herontwikkeling en verwerving. En dat betreft... Uh, ...daar staat... ...de betreffende opstallen blijven gehandhaafd... ...volgens gemeentelijk beleid. Dat staat er. Nou, en de, de zeezijde... ...is alleen maar de garage. En de garage wordt herontwikkeld. Dus het lijkt net alsof daar staat... ...dat daar dus niet herontwikkeld wordt. Dus dat vinden wij... Dat kan je er dan beter uithalen, want dan ben je duidelijk. Dan deelgebied, uh... voorzitter, in interruptie, bij interruptie. Meneer Kramer. Ja, dank u, voorzitter. Uh, ik heb die vraag ook gesteld bij de griffie. En er is antwoord op gekomen in de griffie-mail afgelopen maandag dat het aangepast is, dat het een fout was. Die heb ik dan gemist? Dat maar ik heb dan... vanmiddag nog de vragen naar het college gestuurd... ...maar ik heb daar nog geen antwoord op gehad... ...dus ik denk, ik stel ze dan toch maar. Sorry, dat is dan al geregeld. Deelgebied uh, 6 van Venema zijde. Bladzijde 9, 10 en bladzijde 16. En wat staat er op bladzijde 9? Daar staat uh, dat uh, in dit deelgebied wordt thans alleen voorzien en het is een hele rare zin, die is ik verder niet lezen... want die is niet te lezen, dus die zin moet aangepast worden. Realisering van een nieuwbouwprogramma, herontwikkeling... in welke vorm dan ook, leidt vanwege benodigde verwervingen en sloop... tot een dermate grote tekort op de grondexploitatie... bij het toepassen van actief grondgebleid door de gemeente. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat staat haaks op wat het factorrapport zegt. Want het facton zegt... en het staat onder andere in dat schema... Erfpag wordt niet vernieuwd ontwikkelen. Dus, en dat is, ook, dat, is, dat is de bedoeling. Dus wat daar staat klopt dus niet met de nota van Fakton. Dus het lijkt ons dan ook verstandig dat dat deel daarop aangepast wordt. Want anders heeft, heeft u een notitie waarin het ene staat dat we op de Van Venema dorpzijde niks gaan doen. Maar we gaan daar in feite gaan we daar ook herontwikkelen. Want... Nee, de dorpzijde. Het gaat om de kiosken die daar staan. Van, van de Italiaan tot en met uh, van, de Heide. Tot van de Heide. En dat staat dus gewoon echt niet goed in de nota. En ik, wij vind, dat moet gewoon echt veranderd worden, want anders uh, ja, hebben we dus uh, gewoon niet een goed stuk. En wij vinden dat van essentieel belang dat die stukken integraal op dat gebied op elkaar aansluiten. De andere dingen zijn allemaal wel verwerkt in de notitie. Maar dit is dus blijven steken. En dat vinden we toch storend. En dat moet er echt uit wat ons betreft. Uh, dan wat betreft de onderbouwing van het krediet van 110.000 euro. Dat is nodig voor de kustontwikkeling en het stimuleringsprogramma badplaatsen. Uh, ja, daar wordt dus geld voor gevraagd. En ja, wij vinden dat is gewoon onderdeel van, van een, een reguliere ontwikkeling. Zoals als er zijn... Zandvoort-Badplaats, de kustontwikkeling, de metropool. En is, dat beleid hebben wij ingezet en dat gaan we uitvoeren. En dan vinden wij het normaal, en het is nu ondertussen oktober, dat je dat geld gewoon in je reguliere begroting meebegroot. Want het is niet voor dit jaar, het is ook voor volgend jaar en voor de komende jaren. Dus het is beleid wat wij moeten uitvoeren. Het past wel of niet binnen ons ambitieniveau. Nou wij vinden dat het wel binnen ons ambitieniveau past. Dan zul je ook moeten zorgen dat je op reguliere wijze dekking hebt voor dit soort ontwikkelingen. En dat je niet kan zeggen van dat halen we uit de reserves. Want halen we dan over een jaar ook weer uit de reserves als we weer geld nodig hebben. En het gaat ons dus meer om de, de techniek dat, dat er geld nodig is voor, uh, voor uh, het neerzetten van die kustontwikkeling. Stimuleren badplaatsen. ...en het invulling van die structuurvisie en alles eromheen... ...gebiedsontwikkeling rond de middenbouw... allemaal prima, maar regulier begroten. Het is nu oktober. Ik denk dat de gelden feitelijk pas nodig zijn voor 2011... ...dus het CDA stelt voor het bedrag nu niet ter beschikking te stellen... ...maar mee te nemen bij de komende begroting. En als we daardoor geen sluitende begroting zouden hebben... ...moeten we een keuze maken. Maar het CDA-keuze is dan niet uit de algemene reserves... ...maar dan moeten we een keuze maken. En dan houden we ons huishuidboekje... Goed, goed in de hand. En dan doen we niet dit soort zaken. Daarnaast is de onderbouwing van het bedrag. Daar zetten, kan je vraagtekens bij zetten. Want er staat, het wordt opgesplitst in een stukje rond A. Dat is de meterpaal. Dat is 25.000 euro. En dat willen we dan meer inzetten voor promoten van de Middenboulevard met Kunst. Nou, volgens mij zijn we dat op dit moment aan het doen. Gaan we dat dit jaar dan nog een keer doen? Voor 25.000 euro. Ik denk ik, nou, is dat dan interessant om daar nu geld voor ter beschikking te stellen? Dan wordt er bij B en C gezegd, dat zit in de schil rond Zandert Badplaats en de structuurvisie. Dat geld hebben we nodig voor de samenwerking, overleg en contractvorming. En dan wordt er natuurlijk gewezen naar de subsidie met de provincie. Terwijl ik ergens anders lees dat op 19 oktober de overeenkomst wordt getekend. Wie voeren dit soort werkzaamheden uit in dit huis? Dat zijn de, de betreffende ambtenaren die we in dienst hebben. Die of gedekt zijn via de GREX of gedekt via de reguliere begroting. Dus daar kan het geld volgens ons ook niet voor nodig zijn. En als je dan zegt, van we gaan vervolgonderzoek doen. Dat is bij punten voor die 35. Daar, daar kan ik me wat bij voorstellen. Als we tegen Faktum zeggen, u mag voor de Pallas uh, uh, zo'n strategie verder uitwerken. Dan kost dat geld. Daar is geen geld voor, dan moeten we dat ter beschikking stellen. Maar gaan we dat allemaal nog dit jaar allemaal doen? Ik denk het niet. Dus ik denk, het lijkt mij verstandiger... Dat, de, dat het college alsnog met ook een wat duidelijker omschrijving komt, wat we nou met die integrale aanpak rond het bad Zandvoort, kustontwikkeling, structuurvisie en middenboulevard wensen te doen dat in een korte notitie samenvat, dat aanbiedt in de raad en daarmee structureel geld reserveert voor 2011, 12 en andere jaren met een plan, klein plan van aanpak. Ik denk dat we dan recht doen aan hetgeen wat wij hier, denk ik moeten doen ten aanzien van het Ter beschikking stellen van kredieten en grip houden op hetgeen waar we mee bezig zijn, um, dat waren de punten nog vanuit de commissie. Uh, ja, nu uh, er voorgesteld wordt om uh, de, de, het, ge, het geheel aan te passen, denk ik van, uh, dat ik maar eerst maar eens even wacht wat mijn collega's allemaal te vertellen hebben. Want ik ben bang dat ik anders dingen dubbel ga hier lopen zeggen. Dus ik geef graag nu het woord aan mijn collega's. Dank u wel, meneer Bluis. U heeft inderdaad door dat ik heel mild ben, dus ik ga uw verzoek honoreren en meneer Demmers het woord geven. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, even terugkomend op de commissie, uh, had ik mondeling een aantal vragen gesteld. Daar heb ik uh, geen antwoord op gekregen, maar dat is verder niet zo erg bij deze. Het volgende is dat uh, hetgene wat Fakton voorstelt, uh, de aard en inhoud van het hele middenboulevardgebied van dermate complexiteit is. Dat ik uh, met grote vrezen vermoed dat wij dat niet gaan redden, dat we het niet tot een goed einde brengen. Uh, daar noem ik één zin uit, het, uh, uit de ontwikkelingsstrategie en daar staat in rekenen, tekenen en ondertekenen. Gezien de reacties en de communicatie en het enthousiasme tussen aanhalingstekens van belanghebbenden wordt daar dus niet ondertekend. En dat is toch het sluitstuk per deelgebied. Dat betekent dat dit een weinig zinvolle operatie is. Herhaling van zetten. Ten tweede, in de nota van uitgangspunten 2009 middenboulevard, dat zijn twee A4'tjes. Die is niet ingetrokken bij deze, want de ontwikkelingsstrategie is eigenlijk een nieuwe nota van uitgangspunten. Afgezien van het feit dat in die nota van uitgangspunten alleen maar onzekerheden en vragen zijn. In de facton ontwikkelingsstrategie staat vol met onzekerheden en vragen en onzekere uitkomsten. En zij gaan per deelgebied uit van een soort van organisch proces. Nou, dat doet geen recht aan een bestemmingsplan en dat doet geen recht aan het geld wat uitgegeven wordt door ons... weten niet wat we daarvoor terugkrijgen. Het is zo belangrijk eigenlijk, die nota van uitgangspunten... en het factonrapport, rapport dat daar geen punten en zaken in staan... waarvan we in de toekomst als raad op kunnen toetsen. Dat ten tweede. Ten derde, de benadering van facton is wel een creatieve, dat moet ik ze nageven. Ze hebben een gereedschapskist, maar die is uh, vrij groot. We gaan per gereedschap per deelgebied met die gereedschapskist met de belanghebbenden overleggen, rekenen, tekenen, ondertekenen. En uh, daarnaast staat in de NTD memo dat als we dat gaan doen met die gereedschapskist, dat dat niet te lang mag duren. Um, nou, die gereedschapskist uh, die bestaat uit uh, bouwgronduitgiften, onder andere, een bouwclaim joint venture, een concessie, en zelfrealisering. En dat moet allemaal gevat worden in een geïntegreerd contract met een risicoprofiel, zoals we dat hebben afgesproken. En binnen die contracten bestaat nog design, build, design, build, maintenance, design, build, finance en maintenance. Dus dat wordt per deelgebied nog een heel traject, A, om dat begrijpbaar te maken en B, om dat aan te vatten. Verder wordt er afgesproken en voorgesteld in het rapport dat de stedenbouwkundige samenhang gedragen wordt door de openbare ruimte. Nou, dat is bijna altijd zo. Maar in deze benadering en ontwikkeling betekent dat ook, en dat is ook voorgesteld, dat primair de gemeente dus verantwoordelijk is voor die openbare uh, ruimte en, en dat ook gaat betalen. Of ze dat later dan weer terug kunnen af kunnen wentelen op... Uh, Bijvoorbeeld een CPO of een, of een andere partij, dat is nog maar de vraag. Maar belangrijk is dat de openbare ruimte door de gemeente uh, uh, tot stand gebracht. Uh, dus valt onder de richtlijn uh, de diensten de, de werkenrichtlijn Europese aanbesteding. Dus dat is een lastige en dat is in een PPS-constructie dus niet. Dan verder, en dat is, doet vakton ook goed dat ze gaan voor een publiek-private samenwerking. Alleen de privaat-publieke samenwerking, als u daarvoor beslist... als zijnde het leidmotief, het hoofdbegrip in de zaak... dan is de PPS, die aanduiding, die is niet echt bruikbaar... om daarmee het, het feit of de wijze van samenwerking tussen overheid en markt... zonder nadere aanduiding van de inhoud van de gemaakte afspraken te typeren. Dus het geeft alleen een richting aan. Nou, wij weten de inhoud niet. En of je dan VVE's hè, als markt kan beoordelen... dat is ook nog maar de vraag. Dus wij vinden dat een hele moeilijke zaak... om dat nu zo te doen. Uh, maar kritiek hebben op iets... en uh, geen vertrouwen hebben in de goede afloop... Dat, uh, dat mag, maar het is natuurlijk veel leuker... als je nog een alternatief hebt... Uh, ...GBZ opteert voor een publiek-publieke samenwerking met de provincie. Eén, omdat het vertrouwen bij beleggers en investeerders in de gemeente Zandvoort weg is. Dat kunt u geloven of niet, maar dat is zo. Dus we zullen een betrouwbare partner erbij moeten hebben die ook de bevoegdheden heeft. Want ons uh, zien ze niet meer zitten. Die publiek-publiek publiek, uh, samenwerking is te vervat in de provinciale coördinatieregeling... waar de gemeente Zandvoort u als raad, als hoogste orgaan... een zware adviesfunctie heeft. Die hele, dat hele traject dat kan vrij snel gebeuren. Um, daar kan ook, en dat is een, uh, eigenlijk een beetje een omissie... Uh, in de tot nu toe gevolgende strategie... de scope van het project worden vastgesteld. Die scope wordt veel te breed, is veel te breed gemaakt... inclusief kunst en allerlei andere zaken, die doen inhoudelijk niet recht aan een uh, juridisch uh, houdbare situatie. Dus die scope zouden we samen met de provincie moeten vaststellen in die coördinatieregeling. Dan, als u de provincie dus uh, uh, zover heeft dat zij meedoen... dan zijn zij, uh, en nu zitten zij, zeggen ze van... nou, we doen die vijf miljoen, maar wij, die gemeente Zandvoort bakt er niks van. Dus weet je wat, die vijf miljoen die kunnen we wel een permanent geven, want die gaan wel lekker vlot... Als zij meedoen de provincie... dan zijn ze ook mede verantwoordelijk voor het goed besteden... CQ tot het uitvoering brengen in ieder geval... van het project projectbouwerspalas en omgeving en stationsomgeving. Daarnaast, als wij dus derden gaan interesseren... en wij komen met die provincie aan... en we hebben dus inderdaad een goede constructie op touw gezet... en dat hoeft helemaal niet te betekenen dat factor er dan niet meer bij is... want factor wordt gezien in Den Landen als een degelijke partij... dus... Ik zou niet uh, willen beweren dat die firma niet goed is. En dan zouden wij met die provincie samen... Uh, de financiering van het uh, eerste gedeelte van het project uh, klaar moeten stomen. Uh, dan zouden we de, de planning moeten doen en de afstemming van de procedures... want u heeft met meerdere overheden te maken... met meerdere besluitvorming. Ik breng, ik breng u in herinnering de wet samenhangende besluitvorming uh, van 1 juli 2008... En met de provincie kunnen we makkelijker marktpartijen inschakelen. En we kunnen samen een ontwerp maken voor pps-constructies of varianten daarvan. En dat was mijn opmerking tot nu toe, burgemeester. Dank u wel, meneer Demmers. Ik volg even het lijstje. Meneer baberig Wilson. Ja, voorzitter, ik denk dat het goed is om nog even op te merken dat er een bestemmingsplan is vastgesteld. Midden Boulevard wat faciliterend is voor wat de mogelijke ontwikkelingen en dat dat wat mij betreft nu open ligt voor alle marktpartijen die graag iets willen doen. En er schijnen partijen onder ons te zijn die zich daar dat nog niet echt helemaal realiseren, dat we zover zijn. Dat Zandvoort er niks van zou bakken, dat is het gevolg van de beleidslijn die we hebben ingezet. ...want die is dat Van Sandvoort zou gaan faciliteren en de regie zou houden... ...en ontwikkelingen zou overlaten aan degene die daar eh, zeg maar risicodragend eh, aan de gang willen gaan. En dat is nu ook net precies waar wij eh, eh, van mening verschillen met hetgeen wat er in de ontwikkelstrategie staat. In de ontwikkelstrategie staat namelijk alles. Daar staat ook datgene wat wij ten tijde van de besluitvorming over het eh, bestemmingsplan van Middenboulevard... ...hebben vastgesteld als de beleidslijn namelijk... De gemeente gaat niet risicodragend ontwikkelen. Uiteraard zijn er natuurlijk uitzonderingen op die regel, omdat er geen marktpartij is die uh, de openbare ruimte gaat inrichten. Alhoewel. Ik meneer Bouwberg-Wilson bij interruptie. Het uh, uh, is heel uh, juist wat uh, meneer Bouwberg-Wilson zegt. Alleen ik moet erbij aanmerken dat de constructie waar de, zeggen, het vorige kabinet hiervoor gekozen heeft, dus uh, passief zijn. Faciliterend het optreden, geen risicodragend vermogen erin meedoen. Dat u blijft hangen op een, op een systeem waarbij wij alleen de randvoorwaarden kunnen neerleggen. En dat wij, waar wij alleen ja, een stukje bestemmingsplan zaken kunnen vastleggen. En voor de rest hebben wij eigenlijk niets meer te vertellen. Uit ervaring blijkt, al gooit u 70.000 euro tegen het beeldkwaliteitplan en al uh, doet u de randvoorwaarden binnen het bestemmingsplan strak neerleggen... u heeft op enig moment met die partijen geen poten om op te staan. Dus hetgene wat u graag zou willen, meneer Bouwberg-Wilson... Geen, hoog, geen, geen hoogbouw, veel groen, et cetera, et cetera... dat, Demmers, wordt, een, dat wordt dan een moeilijke meneer zaak. Meneer de volgende keer dat u iemand naar de interruptie vraagt... wil ik een korte vraag of een kort statement. Dit is geen van beide. Dat is een ingewikkelde materie, dit, voorzitter. Dat snap ik, maar die kunt u ook voor de tweede termijn gebruiken. De televisie, wat zegt u? Tweede termijn, meneer Demmers. Meneer Bouwder-Wilson, u heeft het woord. Dank u. Ook mij was opgevallen dat er geen vragen mij werd gesteld. <lacht> Dank u, voorzitter. <lacht> um, het is zo dat uh, wat, er, uh, door, uh, de, de, de, wat er is besloten ten aanzien van het uh, bestemmingsplan Middelvaar is, toch minder, uh, minder onverstandig als de heer Demmers. Uh, Aangeeft. Want de invloed die de gemeente, ondanks het feit dat ze alleen faciliterend zou zijn en de regie zou willen voeren, heeft, is namelijk dat zij nogal wat eigen grondposities heeft en vervolgens dus zelf gaat en beslist over of men uh, een bouwplan al dan niet goedkeurt. En daarmee is in feite, en is in feite de regie uh, een, een feit. Uh, voorzitter, ik kom dan even terug op de lijn die, die ik aan het uitzetten was wat betreft uh, de opties, de vele opties die in de ontwikkelstrategie uh, open worden gelaten. Waaronder die van actief, uh, actief ontwikkelen door de gemeente. Ik denk dat wij ons, uh, en dat komen wij binnenkort tijdens de begroting wel op terug, moeten realiseren dat de mogelijkheden van onze gemeente voor wat betreft risicodragen te investeren. Als je gewoon ook kijkt wat onze kapitaalinvesteringen zijn... Uh, dat die uh, eindig zijn en, dat, uh, en, uh, en in feite al op een behoorlijk hoog niveau liggen. Dat heeft niet alleen overigens met dit bestemmingsplan van doen... maar ook met andere bestemmingsplannen die in de nabije toekomst aan de orde zijn. Maar goed, dit terzijde. Dat betekent overigens wel dat je ten aanzien van de keuze die je maakt... wel of niet actief ontwikkelen... meer nog dan wij in ten tijde van de besluitvorming over het bestemmingsplan Middelboulevard deden... bewust moet zijn van die grenzen die we bereiken... En op het moment dat je dat dan op je af ziet komen, dat die grenzen er dus zijn, dat betekent dat, dat je niet de vrijheid meer hebt om die keuze te maken. Dan moet je gewoon verstandig opereren binnen de mogelijkheden die je hebt. En daarbij passende onze overtuiging niet, voorzitter, het op ruimere schaal dan alleen het ontwikkelen van de openbare ruimte, het actief en risicodragend ontwikkelen door de gemeente. Dan is ook ons, net zoals het CDA was opgevallen, de discrepantie tussen de beide, uh, tussen de beide nota's uh, opgevallen. We hebben dat uh, een en andermaal uh, bekendgemaakt. We hebben daarover schriftelijke vragen gesteld die we mondeling hebben verwoord in de commissie van 21 september. Daarop is vorige week donderdag een antwoord gekomen... Dat antwoord was toch nog lang niet voldoende om te voorzien in alle vraagpunten die wij hadden. En wij hebben er ook nog een aantal gehouden. Maar ik zou de wethouder willen vragen in zijn eerste termijn toch even te willen ingaan op die aspecten die wij hebben gevraagd. Waar wij opheldering voor hebben gevraagd en die ook tot andere, andere opstellingen hebben geleid. Een belangrijk punt wat steeds terugkeert in de motivering van het moment van ontwikkelen... ...is dat men kiest voor het moment dat de erfpachtcontracten aflopen. Op zich is dat te begrijpen. Er wordt in de stukken niet gewoon klip en klaar gezegd waarom dat is. Maar de reden waarom dat is, dat is namelijk... ...wil je eenzijdig een dergelijk contract openbreken, dan kost dat geld. Maar op het moment dat er dus meerdere partijen zijn die allebei hun voordeel hebben, zowel gemeenten... Als private, of, als private partij om een ontwikkeling eerder te starten, dan lijkt het mij niet verstandig dat je blijft persisteren bij het, expireren, het moment van expireren van het betreffende erfpachtcontract. Dan kun je veel beter eerder de boel opengooien, als dat met instemming van partijen kan. Dan kost het je namelijk geen geld. Um, wat betreft de mogelijkheden die, er, die erin de, de, alle mogelijkheden die worden opengehouden in ontwikkelstrategie. Ja, ik denk dat je dat niet moet doen. Ik denk je, dat je niet iets moet gaan goedkeuren... waarvan je vindt dat dat niet in het belang van de gemeente is. Dan moet je dus de mogelijkheden die er zijn... het is goed dat die zijn aangegeven in het stuk... maar die moet je dan beperken om redenen die jou moveren. Meneer Bluis, ja, de maar, maar meneer Bouwberg-Wilson... als we dit aannemen, dan nemen we ook iets aan... dan maken we ook in principe een bepaalde keuze. En dat, dat zijn alle groene aangegeven dingen. Dus... dus we, we kiezen niet al die andere dingen, nee, we kiezen voor die groene dingen. Dan hoor ik liever van u wat u over die groene dingen vindt, als dat u zegt, van we kunnen nog alle kanten op, want wij, wij kiezen voor deze keuze. En dan ben ik benieuwd wat u daarvan vindt. Meneer Baber Wilson. Nou, ik ben, ik ben zeer benieuwd te horen wat er aan die groene dingen keuze verandert, eh, meneer Bluis, voordat wij ons daar verder over en nader over, over uitlaten, gegeven de opmerking die we hebben gemaakt. Dan kom ik ook nog even terug op eh, de veranderingen die er eigenlijk sinds kort zijn opgetreden. Meneer baben er is nog een interruptie, meneer Kramer. Ja, de heer baben vilson heeft het over iets wat moet veranderen aan de groene dingen, maar ik zou graag willen weten wat hij dan veranderd zou willen zien. Ik, ik, het, het zijn zo dat er implicaties zijn voor de groene dingen, zal ik ze maar even blijven noemen, op grond van de vraagstellingen die daar door ons naar voren zijn gebracht en daar, daar, daar, daar zou ik graag toch ook de visie van de, van de wethouder op willen horen, want er zijn nog een aantal dingen blijven liggen, die nog wellicht eh, nader toegelicht kunnen worden op dat punt voorzitter, ja ik wil je graag een ja. debat voeren ook met de raad, en als ik niet weet wat de heer Bouders dan voorstelt, ja dan is het moeilijk debatteren op deze manier? Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar even moeilijk is het voor mij aangezien ik dus niet weet... waar de openliggende vraagpunten nog toe hebben geleid of zullen leiden. Dat maakt het voor mij ook wat lastig, meneer Kramer. Voorzitter, ik kom dan nog even terug op de veranderde situatie... ten aanzien van de ontwikkelingen van Venemaplein-Zeezijde. Tot dusver wisten wij niet beter dat wij de... Dat daar geen ontwikkelingen zouden plaatsvinden op grond van het feit dat als je dat wel zou gaan doen, dan zou dat zoveel gaan kosten dat je dat beter kon nalaten. Dat stond ook overigens oorspronkelijk in de stukken. Daarnaast is het zo dat wij als uitgangspunt hadden, dat was zelfs bij het aantreden van onze raad in 2006, dat er niet sprake zou zijn van gedwongen sloop. Intussen is het zo dat men in de stukken heeft staan, ja we gaan eerst gaan we proberen om die ontwikkelingen die we daar graag willen mogelijk te maken, gaan we middellijk verwerven. Maar het is natuurlijk wel zo dat als het middellijk verwerven niet slaagt, dan wordt het gewoon onteigenen. En dan wordt er gewoon over de hoofddeel van de eigenaren heen beslist over een eigenaar. Nee, dan moet u het stuk wat er in het stuk staat, zijn hele andere zaken in het stuk als wat u nu zegt. U suggereert iets heel anders dan wat er in de stukken staat, dat het in overleg gaat enzovoort enzovoort. Nou, dat laat onverleg, on, onverlet natuurlijk, je kunt het, het vragen staat vrij voor iedereen. Maar waar het om gaat is, wat doe je op het moment dat je gewoon iets wil en iemand anders wil het niet? En dan blijft er maar één weg open, meneer Bluis, en dat is onteigenen. Zo simpel is het gewoon. En, Onderhandelen is dan belangrijk. En dat, dat, dat, dat, is, dat is een goed punt wat u daar raakt. Want voor wat betreft dat onder... ...van wat voor het betreft dat onderhandelen... ...weet, weet men het, het totaal niet waar men naartoe is. Er staan enkele vage dingen in het stuk... Eh, ...dat men eh, iets zou willen gaan doen met een, met een teruggavenregeling. Eh, we hebben nu eh, eigenaren die daar boksen hebben... ...en er wordt gesproken over teruggavenregeling van parkeerplekken. Nou, Op het moment dat je daar spullen hebt staan... ...dan wil ik wel zien hoe je dat dan wil gaan doen. Er is natuurlijk ook een bepaalde reden om het zo te doen... He, want je gaat natuurlijk niet iets afbreken en op dezelfde plek... in dezelfde oppervlak iets nieuws terugbouwen... op het moment dat het exact hetzelfde is. Dus dat moet ten koste ergens van gaan. Dat mogen duidelijk zijn. En dat is ten koste van de ruimte. Meneer baber Wilson, interruptie van meneer baber Ja, even een kleine vraag, meneer baber Wilson. Uh, is het nou zo dat u bedoelt dat er uh, uit het stuk niet staat... dat er per se sprake is van onteigening... maar dat die kans wel bestaat? Bedoelt u het op die manier? Op het moment dat je zegt ik, ik wil het middelijk verwerven, dat betekent dat dat op het moment dat het middelijk verwerven niet slaagt, om welke reden dan ook, dan is er maar één weg open en dan ga je onteigenen. En aangezien, de ontwikkel, en, en aangezien men daar een herontwikkeling wil doen plaatsvinden, om verschillende redenen, ja, is dat dan gewoon de consequentie daarvan. Hey ja. Kijk, Ik vind dat we de discussie moeten houden over de inhoud van de stukken. Ik, le ik lees voor uit hetgeen wat we besluiten. In relatie tot de afloop van het erfpagrecht... ...kan de gemeente de parkeergarage in de openbare ruimte... ...op het dak van de parkeergarage actief gaan herontwikkelen. Vervolgens zullen de huidige parkeerplaatsen in de nieuwe situatie worden teruggeleverd... ...aan de voormalige eigenaren in een nader te bepalen juridische vorm. Daar houden wij ons aan vast. En u kunt dan nu allerlei beren op de weg zien... ...en dat alleen maar blijven roepen... Maar dit is waar wij ons aan vasthouden. En dit is de onderhandelingspositie die ons inziens het beste is waar de gemeente mee in kan gaan. En, en nee, dat betekent dat u wat u aanhaalt niet spoort met hetgeen wat we besluiten. Ik stel ja, ik, voor ik, ik, dat ik, ik, u even de discussie, want volgens mij begint u nu een herhaling te vervallen, op dit onderdeel parkeert. Misschien kan de portefeuillehouder nog iets over zeggen en dan kunt u de tweede termijn... Nou, ik, voorzitter, als u mij toestaat wil ik daar toch wel graag op ingaan, want ik, ik vind het prima dat de heer Bluis zich wil bepalen bij datgene wat hij net heeft opgelezen. Meneer Babel maar maar dat, dat Wilson, heb ik u het woord gegeven? Ik was een ordevoorstel aan het doen, omdat uh, veel van de vragen en opmerkingen en interrupties hebben betrekking op hetzelfde onderdeel. Mijn voorstel is dat u de interrupties op dit onderdeel even parkeert. U heeft nog steeds het woord, meneer baalberg Wilson, volgens mij. En dat de portefeuillehouder ook nog even zijn lichter over laat schijnen. Dan heeft u in de tweede termijn gewoon de debattermijn daarvoor. Meneer baalberg Wilson. En als u wilt reageren nu, vind ik dat prima, maar het liefst compact. Voorzitter, het is nu dus zo dat eh, ten aanzien van... Wat moet er gebeuren met de, met de periode dat daar 300 auto's of en spullen in de nieuwbouwfase ergens anders moeten staan? Geen idee. Wat wordt er, wat wordt er teruggeleverd? Tegen welke, tegen, welke, tegen welke kosten? Geen idee. Um, uh, wat is de positie van eigenaren? Wat is de positie van gemeenten? Geen idee. Voorzitter, het is leuk om uh, bepaalde intenties te hebben. Maar er moet wel helder zijn op grond waarvan je die intenties uh, mee te kunnen baseren en op grond waarvan je ook dus meent dat dat kan ook de financiële onderbouwing zou ik wel eens willen zien want die is namelijk wat mij betreft volledig zoek je kunt het allemaal wel leuk willen maar dan moet je ook kunnen aangeven hoe je dat gaat doen juridisch en alle consequenties kunt overzien Voorzitter, dit is... voorzitter, ik maak toch een beetje bezwaar tegen dit, wat de heer Baber-Wilson nu allemaal zegt. Ten eerste gaat het over een deel over de grondexploitatie wat hij nu aankaart. En ik denk niet dat daar opmerkingen over gemaakt mogen worden op dit punt. En ten tweede vind ik dat er een aantal dingen worden gezegd hier die heel veel stemming maken... wat gewoon niet de bedoeling is van, bij dit punt. Ja, voorzitter, het kan Nee, meneer best... Baber-Wilson, ik had u niet het woord gegeven. Ik had u net de gelegenheid gegeven om nog iets zo nodig te zeggen... En ik vind wel dat u de grenzen van het debat aan het uittesten bent en in de beleving van een aantal landen overschrijden bent. Omdat hier een strategievoorstel voor ligt, ik hou het u allemaal maar voor, waarin niet over uitvoering nog in zo'n detailvorm op geen enkele manier wordt gesproken. Dus dat is het discussieonderwerp en ik stel voor dat wij ons alle daartoe beperken. Meneer Baalberg-Wilson. Ja voorzitter, het is natuurlijk een beetje lastig. Op het moment dat je alleen over strategieën gaat praten... zonder naar de inhoud van die strategieën te kijken... en naar de consequenties daarvan. En dat doe ik dus bewust heel, heel bewust wel... omdat we namelijk daar niet los van kunnen... daar kunnen we ons niet los van zingen. Want op het moment dat je het ene doet zonder het andere te belichten... dan ben je bezig met ja luchtfietserij wat mij betreft. Ik wou het hierbij laten. Dank u voorzitter. Dank u wel. Anderen nog in eerste termijn? Dat is niet het geval Portefeuillehouder, U heeft het woord. Ja, dank u voorzitter... Uh, ...de opmerking van uh, de heer Bluis, hij is even niet aanwezig... Uh, daar is hij weer. Is hij weer ja. ...dat uh, de, de zaken aan het Van Venemaplein, Zeezijde en Dorpszijde... ...dat die uh, duidelijk uh, uit de stukken naar voren moet komen. is natuurlijk uh, volkomen terecht. Bij mijn weten zijn die stukken aangepast. Ik, uh, dacht dat u daar antwoord op gekregen had en dat het ook verwerkt is in de stukken. Ik heb tenminste een aantal wijzigingen voorbij zien komen en ik neem aan dat dat allemaal het geval is. Waar u erg diep op ingaat dat is die 110.000 euro die nodig is om allerlei werkzaamheden te verrichten die uh, ...direct en zijdelings te maken hebben met de ontwikkeling van het middenboulevardgebied... ...en de flankerende gebieden daarvan. En dan heb ik het over uh, kustversterking, uh, waar allerlei zaken aan de orde zijn zoals u weet... Uh, ...het station, activiteiten in het kader van de metropool Amsterdam, enzovoort, enzovoort. En u bent van mening, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen... ...dat dit bij de, in de begroting geregeld had moeten zijn. Waren het niet dat het bestemmingsplan uh, pas na de begroting, het vaststellen van de begroting 2010... door u zelf uh, pas is goedgekeurd. Dus u kunt zich voorstellen dat dat een lastige situatie is. Dus uh, uw wens uh, is uh, denk ik niet helemaal uh, uitvoerbaar... Uh, ten aanzien van uh, wat er hier in 2010 uh, aan de hand is. Uh, ik... Uh, wij hebben als college er inderdaad ook over gesproken om daar een apart voorstel van te maken. Maar uh, gelet toch op de samenhang van het geheel is ervoor gekozen om dit...